Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Internationaal wordt er veel gereageerd op de Israëlische aanval op een tentenkamp in Rafah. Die stad in het zuiden van Gaza werd vannacht aangevallen en daarna brak er brand uit. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers die vastzitten in de brandende tenten, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Voor zover we nu weten zou het in ieder geval om uh, zeker veertig doden gaan en tientallen gewonden... van wie dus ook uh, mensen met ernstige brandwonden. Uh, en die aantallen die kunnen dus nog verder oplopen. Zo'n tentenkamp is ook een hele lastige plek, want er zitten vaak heel veel mensen heel erg dicht op elkaar. Volgens de VN is de aanval op het tentenkamp in strijd met het internationaal recht. Het Israëlische leger zegt dat de raketten gericht waren op twee blanken leden van Hamas en zegt dat de beschuldigingen over de brand nog onderzocht gaan worden. Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen is een debat voor de Europese verkiezingen afgezegd uit angst voor rellen. Volgens de regionale krant is de Unie bang dat studenten die sinds twee weken de campus bezitten die bijeenkomst gaan verstoren. Op foto's is te zien dat studenten met spandoeken over een belangrijke weg in Nijmegen lopen, waardoor het verkeer vast komt te staan. Het debat op de Radboud Universiteit zou met twee lijsttrekkers zijn van de Europese tak van GroenLinks PvdA. En op het Spaanse eiland Mallorca zijn ze helemaal klaar met alle toeristen. Mensen zijn boos na het ongeval met het ingestorte terras van vorige week. Vier mensen kwamen daarbij om het leven en 16 mensen raakten gewond. Eilandbewoners zoeken de oorzaak bij het massatoerisme, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Nou ja, omdat er steeds meer mensen komen, um, is er ook steeds meer concurrentie. Horecazaken bijvoorbeeld willen steeds um, sneller doorgroeien of hun zaak mooier maken. En, nou ja, en dan liggen ongelukken zoals deze in een klein hoekje stellen ze dan. Ja, bewoners van Mallorca gingen de afgelopen dagen de straat op om te demonstreren tegen het massatoerisme. Het weer dan nog droog met geregeld een zonnetje, later vanmiddag duwen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 Echt de disco in, hè? Ja, leuk. Gaan we oude tijden met Narada uh, Michael Walden en Define Emotion. Het is uh, even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Hallo Richard. Hey Rob, leuk hey. hier te zijn. Ja, zeker. En uh, we hebben een speciale dag vandaag, hè? Ja, uh, de KNRM. Die uh, bestaat 200 jaar. Maar wat eigenlijk belangrijker is, is uh, dat ze hun landelijke dag hebben...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 Nu ze dat zingen, dan missen we toch wel een beetje auto strijder uh, bovenaan de Vollenweg met de car wash, uh, Richard. Ja, nou, was Richard. Dat was dan zeggen, wel ja. makkelijk. Even uh, afspuiten. Die ja. handel, uh, als je op het strand was geweest, bijvoorbeeld hey, al die uh, vissen, karren en dergelijke. Ja. Die werden daar ook even afgespoten op de tractoren. Daarvan. Ja, precies, en ik ging altijd door die tunnel. Die, uh, maar ja, die, die, die was best goedkoop, en dat was heel goed.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 Nieuwe boot We je net ja. van de boter. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Wat ja, zei je, Richard? Dat geldt ook voor jou? Ja. Ja. ja, dan uh, kan jij toch ook gewoon uh, vrijwilliger worden bij de KNRM? Ja, ik ben ook... Jullie slokken al mijn tijd op bij de ZFME. Hou Ja, op, zeg even. Nog, nog, nog eentje erbij, hè? nee. Ja, ja nog, nog wat werk erbij. Nou, als, als... Nou, nee, weet het niet. Nee, ik ga niks zeggen. Nee.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 En vandaar dat de maar ook verbouwd wordt. Moet worden, dat die erin past. Ja, dus ja sowieso voor het. de challenge dat die er al ja. in past. En ja, uh, ja, ja. dat die boot er ook in kan. Het moet wat breder worden. Goed. Ja, dus, ja, ja, ja. ja. Nou ja, hey. we zijn weer op de hoogte. Dankjewel Dolly. Zo is het, we horen en, weer. En we horen Haten wel. U. Hoi, hoi. En hoi.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 Uh, Amsterdam. We hebben het over Mai Tai en Buddy Soul. En van uh, deze lekkere muziek van uh, uit de jaren 80 gaan we naar het Duintjesveld. Naar uh, Piet Pijper. Goedemiddag Piet. Welkom. Welkom. Hoi. Welkom. Hé, hey, de allerlaatste alweer hè, van het uh, voetbalseizoen. Ja, de allerlaatste van het voetbalseizoen, ja. ja. Jeetje. Nou, vorige week gaan we maar snel vergeten. Ja, ik was er niet, maar ik, ik, heb het ook, ik ben het ook vergeten. Ja, heel goed. Daar hebben we het niet meer over. En uh, vandaag nieuwe kansen.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 als we jongeren best zal ook enige faciliteit aangegeven worden. We zijn inmiddels in de vijfde minuut. Zit ik in de uitzending? Ja, dat... ja zeker, zeker. We zitten in de vijfde minuut. en Na drie minuten was er al een lange bal van ADO. die op het en Het regent natuurlijk behoorlijk hier in, de, in onze arena. Die schoot door en ineens stond de, de, de spits van ADO, het snelle jongen, alleen voor de keeper. En uh, scoorde we kwamen. Dus we staan inmiddels 0-1. Dus we staan achter, dus het is niet een goede start. Maar nee. Nee, dus, maar het, is, het is vies weer, nat weer, met uh, ja, precies die bui. De, de ja, daar word, word je ook niet vrolijk van. En uh, helemaal niet uh, zo'n uh, zo begin. Zijn we verder, uh, verder wel compleet uh, bij deze we zijn, uh, laatste ja, we wedstrijd? Zijn, we zijn helemaal compleet. Ik mis alleen de, de Castine. Die is naar zijn uh, is geblesseerd, maar die zit in Amerika bij zijn zwager. Naar de Indy-formule te kijken. Goeie Sander in de aanval, oh oh, een leeg goal met onze topscorer, nee het was een ander, dat was die hem over de lat schiet, dus het blijft uh, 0-1, dus we hebben nog wel team is compleet, die jongen van uh, Lok is weer terug, Cayenne, en de uh, Lagebrug zit op de bank.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 You, I need you, oh God, don't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 Ja. het Zandvoorts Museum toch? Nee, dat weet ik niet. Nee, uh, voor mij is ook monumenten dragen op meerdere plekken. Er oh, kan, uh, meerdere plekken. Uh, ja, de monumenten in Zandvoort kunnen opengesteld worden. Voor mij is de kerk er een van, en inderdaad wel het museum ook, en, uh, en ons boterhuis. en nee, Ik ben daar niet uit bij die organisatie. Dus... Nee, ik dacht dat je vertelde dat jullie uh, in het Zandvoortsmuseum Museum een expositie gaan krijgen. Daar wil ik naartoe. Uh, dat staat los van open ook monumenten Ja,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 Uh, heeft, uh, de of, uh, heeft de heeft het museumdirectie uh, gezegd wij gaan ook hier een expeditie doen, Mooi. dus die haken aan op het hele landelijke uh, expeditie 200 jaar KNRM, ja. dus dat gaan we in september meemaken in Zandvoort ja, in het Zandvoort En dan komt er, geloof ik, nog een buitententoonstelling begrepen?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 Wij zijn namelijk niet altijd aanwezig, we zijn eigenlijk geleden als er iets te doen is. Maar dan kunnen mensen toch ook op elk moment van de dag lezen wat er daar binnen gebeurt en het allemaal voor staat. Nog één dingetje wat ik graag met je wil bespreken, want er staat hier een tafel met allemaal hele leuke gadgets van de KNRM die je kunt kopen. Maar ja, er zijn vandaag niet zo heel veel mensen gekomen dat de tafel leeg is. Hoe kunnen mensen die gadgets bekijken en eventueel kopen?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 Uh, dus die ik die hierbij nog even doen. En dat kan zijn zowel op de boot als uh, rondom de boot, als uh, andere functies. We zijn dat uh, heel divers. Er is wel een stukje bij ons al, is een klein clubje. En uh, uh, kom op maandagavond of op zaterdagochtend langs. Zijn altijd, uh, dat zijn onze oefenmomenten. Maandagavond vanaf 8 uur en zaterdagochtend vanaf 8 uur.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 staat ook eh, een of ander ding, eh, een attribuut, zo'n eh, obstakel, zeg maar, eh, waar ze overheen moeten. En dan rennen ze van hieruit via eh, het pad naar boven, eh, waarop op het Van Venemaplein natuurlijk ook weer allemaal obstakels staan. Dus ja, je, je ziet er genoeg voorbij komen. Nat, allemaal natte mensen. jo Ja, je zou het maar moeten doen. In ieder geval, dank ja. je wel even voor uh, dit uh, verslag.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 eres mi corazón Bésame, río Río, de janeiro. Mi amor, no tengas miedo Yo amo tu calor Do you know That I want you to stay I'm me love, I'm me love, I'm in love, I'm me love, love No, I can't explain Please don't go If you feel the same Give me love, give me love, give me love, give me love The sun after rain Every sea NO! And there's no no, no, no place I'd rather be night and day. Like a symphony, we keep singing our love always, a sweet melody. Every city, every country of the world.